Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het nos Journaal. De PVV vindt dat deze 66, ChristenUnie en SGP, een historische blunder maken door het akkoord met de coalitie. Volgens partijleider Wilders zorgen de drie ervoor dat het sloopkabinet Rutte 2 nog langer in het zadel blijft. Nivelleren en kapot belasten gaan volgens de PVV door en het akkoord lost de crisis niet op. Volgens de SP is er geen fundamentele verandering gebracht... in de koers van het kabinet. Fractieleider Roemer vindt dat de harde bezuinigingen overeind blijven... en dat gewone mensen de rekening betalen. Het CDA zegt dat het kabinet nog steeds te veel belastingen verhoogt. En dat is volgens partijleider Buma slecht voor de banen en de economie. GroenLinks, dat tot woensdag nog meepraat over een akkoord... vindt het betreurenswaardig dat het kabinet blijft focussen... op 6 miljard aan bezuinigingen.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag, hartelijk welkom bij het uur van Casa Luna. Het is lang geleden dat ik hier de uur in mijn eentje zat. De laatste tijd blijven gasten vaak zitten. In het geval van Zorro Feigel uh, ging dat niet. Uh, maar hij heeft wel een goede... Vraag achtergelaten zou je kunnen zeggen. hem niet zelf bedacht, maar het is wel op basis van, zijn, van het gesprek met hem gebeurd. En het feit dat hij schoonheid ziet in het alledaagse... en daar vervolgens mee aan de, aan de gang gaat... zeker als het weer barstig materiaal is... en daar dan uh, installaties, kunstwerken van maakt... en maakt dus de, de schoonheid in het alledaagse nog mooier, zou je kunnen zeggen. Mijn vraag aan u is nu... wat in uw omgeving, in uw dagelijks leven, vindt u heel erg mooi? Waarin ziet u schoonheid... En uh, ik heb net al wat voorbeelden genoemd... die herhaal ik nog maar even. Dat uh, laat ik dan verder achterwege. Maar nu nog één keertje dan. Want het kan, kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn die heel mooi zijn. In uw ogen in ieder geval. Een mooie ogenboom in de tuin. Een schilderij aan de muur. Wolken aan de hemel. De sterren. Noem het maar op. Het kan natuurlijk ook nog iets heel anders zijn. Soul7 Food heeft uh, drie foto's getwitterd. Eentje van een, uh, een, een, twee bankjes. Met een prullenbak daartussen. Heel mooie wolken op de achtergrond. En twee vogels die aankomen vliegen. En hij had ook, hij had ook of zij, ik weet eigenlijk niet. Een foto van een, een vos die ergens naar kijkt en ondertussen springt. Mooi in de berm lijkt dat. Ik weet niet helemaal zeker. Het een hele prachtige, mooie foto's. Het zijn mooie foto's. Ja, leuk om naar te kijken. En dan nog eentje. Uh, dat is een boom op een heuveltje. Met een hele blauwe lucht op de achtergrond. Het zijn prachtige foto's. Ik weet niet of het allemaal even alledaags is, maar wel heel mooi. En aan de telefoon. Heb ik, oh, we hebben ook nog een, een tweet gehad van Nij Leeds, waar ik het net al even over had. En die vertelde dat we inderdaad goed hadden ingeschat... ingeschat dat zijn zoontje dat, ja, die opwaaiende rode zomerjurk of rok... eigenlijk uh, heel mooi vond. Ze hebben ook een fotootje meegestuurd... waarop zijn zoon inderdaad heel blij kijkt... terwijl hij onder dat kunstwerk, die installatie van Zorro Feigel staat. Aan de telefoon nu uh, Marcel. Oh nee, wat, sorry Marcel, mag ik, nog, ik moet nog even de gegevens... Uh, Noemen. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. 0800 1121. casaluna.ncrv.nl is het mailadres. casaluna.ncrv.nl En dan hebben we hekje Casaluna voor de twitteraars. Marcel, goeienacht. Dag, dag, Klaas. De schoonheid. Ik ben, uh, <laughs> Ik ben bijzonder uh, gefrappeerd en altijd heel enthousiast... in verband met jullie programma... Maar in verband met het. Ik was een beetje laat ingeschakeld. Dus ik heb Zorro Feigel op het laatste moment nog eventjes moeten nachecken Bij jullie dames van de telefoondienst. Maar de schoonheid van het alledaagse. Dat is een beetje iets leuks wat er bij mij in de buurt aan de gang is. Ik woon op de grens tussen Den Haag en Rijswijk. En na deze ontzettend mooie zomer was er dus geen blaadje aan de grond. Maar nu ineens, met deze herfst en regen, dondert ineens alles naar beneden. De bladeren, de kastanjes enzovoorts. Ja. En dan zie je ochtends <laughs> al die mensen, mannen, vrouwen enzovoorts... met hun uh, bakfiets en de kindertjes erin over de fietspaden naar huis rijden... en die moeten dan over die kastanjes heen. Ja? Ja. En die moeten dan uh, daartussen door zich zagen. Want er zijn er zoveel dat ze ze nu en dan ook eventjes uitglijden. Maar dat vind ik een heel erg mooi fenomeen. Dus, dus het is niet alleen wat er naar beneden valt van die bomen... maar ook wat er met de mensen gebeurt die daar overheen moeten. Ja, precies. Die mensen die komen dus in, in grote getalen uh, op hun school af. En uh, ja, die, die, die, die rijden in orders achter elkaar... Maar uh, ja, meestal zetten ze er dan, en zeker als het regent een beetje vaart in, en dan uh, ja, glijden ze uit. En dan zitten ze of rechts of links in de bosjes. Want het is één grote glijpartij gewoon, door al die kastanjes die er liggen. Het klinkt ook een beetje als leedvermaak dit. Nee, nee, nee. Er nee. zit helemaal geen leedvermaak in. <lacht> nee, nee. Ja, ik kan het weliswaar wel van mijn tweede etage naar beneden zien gebeuren. Maar het is wel een heel mooi gezicht. En ze zijn allemaal nog wel zo voorzichtig... dat er geen ongelukken gebeuren. Maar het is het fenomeen van twee seizoenen die elkaar opvolgen. Dus de zomer hartstikke droog, geen blaadje, wat dan ook, op de grond. En dan ineens, pas, boem. is het uh, afgelopen. Is het ja. die Toevallig heb ik laatst gehoord wat het verschil is. Uh, hoeveel tijd er zit tussen het van de bomen afvallen... van de bladeren in het noorden van het land en in het zuiden. Weet je hoeveel tijd daar tussen zit? Zeg maar dat de bladeren dat de bladeren in Groningen van de boom komen en in Maastricht? Ja, ik weet niet uh, wat het verschil is. Dat kan ik er niet... Ik was op nogal nemen. verrast, moet ik zeggen. Twee weken zit daartussen. En ze Twee zei weken? Dat, ze zeiden het in het NOS-journaal, dus het zal wel kloppen. Oké. Okay. Ja. Ja, dat, dat zal wel zijn, maar bij mij was het zo... dat het uh, op een bepaalde zon... nee, laat ik zeggen, zaterdag uh, nog allemaal droog was. Geen bladeren op de grond en dergelijke... Zondag begon het te miezeren uh, maandag kwam het met bakken naar beneden. Maandag moesten de kinderen naar school. En toen gingen ze daar allemaal in grote getalen dus langs. En toen kwamen die, uh, ja, die vlijpartijen, zou ik maar zeggen. En dan zit jij de hele dag voor, veel, voor het raam. Heel... Ja, nou ja, ik heb het gewoon gezien, ja. <lacht> Nou, dit is nou uh, een voorbeeld van schoonheid uh, van het alledaagse, in het alledaagse, waar ik van tevoren niet nee. aan had kunnen denken. Dus ik ben blij nee. dat je gebeld hebt. Nou, dat vind ik ook goed. En ik ben blij dat ik ook nog net op tijd was om die Zoo Feigel eventjes te horen. Ja. Want ik ben wel in, uh, geïnteresseerd in wat hij nog verder doet. Ik zit zelf ook een beetje in die richting, maar uh, <coughs> met concept, art en dergelijke. Oh. Maar dat, uh, daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar ik vind het wel interessant wat hij vertelde. Ik heb ook van de telefonisten gehoord dat hij vrij jong is, 29 of 30. Ja. 30. Iets. Ja, Volgens mij. ja nee, leuk. Okay. Ja, nee, dat geeft mij een mooie gelegenheid om te zeggen... dat je dit gesprek, of tenminste dat wat wij net voerden... morgenochtend al kunt terugluisteren via radio1.nl. Dankjewel. Oké, okay, dat is leuk. Heel even hey, hey, nog één ding. Ik ja. wil je iets uh, positiefs vertellen. Je oh. hebt een ontzettend prettige radiostem. En die beluister ik al heel erg lang. Nou, Dat wilde ik nog even vertellen. Hartstikke leuk om te horen, dankjewel. Goeie nacht. Oké. voortzetting. Dankjewel, hè. Doeg. Ja. Wim Vermeersen aan de telefoon. Ja, goeie nacht. Goeie nacht. Ja, ik, in het begin wist ik niet zo waar het over ging. En toen... Uh, we precies keek in de gaten dat het over kunst ging. En nog wel een, een beetje pervers en, uh, en, en morbide. En... Uh, om, omdat het een soort ja, uh, ontleedkunde was van heel ver gaan naar de dood et cetera et cetera ja, nou, dat, ja, dat, dat, dat was niet de hoofdmoot zeker niet van de kunst ja, van Sorrow zelf probeerde ik zijn sterrenbeeld te raaien en dan denk ik dat hij schorpioen is en de hele familie erbij ik, ik, zou, ik zou nee maar goed, dat, hij zag dat zelf dat deel niet zelf als kunst hè. wat hij maakt, dat, dat zijn die andere dingen die we bespre, be, beschreven hebben die, die installaties. dus De kunst van Zorro, die, die gaat nee, niet zozeer over de dood. Zijn plannen om een lijk op, op te eten... Ja, dat was zijn vader. Dat was zijn vader. He? Dat was zijn vader. Ja, nou is dat niet erg, want, uh, want het leven eet namelijk de dood op. En door de dood komt het weer tot leven. Alles in de natuur. En het mooiste vind ik wat de mensen niet aanraakt. Wat de mensen niet aanraakt. Ja, want we hebben het over de schoonheid in het alledaagse, hè? Ja, en dat vind ik het mooiste wat nog niet door de mens is aangeraakt. Noem eens een voorbeeld. Uh, de natuur, alles in de natuur, ja, waar, waar de mensen wegblijven. Vind je alles waar de mens niet aan te pas komt, mooi? Ja, ik ben een eindverganger. en ik vind overal waar de mensen niet komen, het oerwoud, het verlaten strand, zo gauw ik, zo gauw ik mensen al in een rij staan, in de supermarkt, die staan, ga ik niet naar binnen. Nee, dat snap ik. Maar, maar is alles mooi in de natuur? Ja, natuurlijk. Onaangeraakt. Maar is onaangeraakt automatisch mooi? Ik ga eens even ja. goed nadenken. Iets wat ik niet zo mooi vind. Uh, wat zegt Nou, er zijn toch wel dingen die niet zo mooi zijn, of niet? Uh, nou, ik vind alles heel mooi. Ik vind uh, alles heel mooi in, in, in, in, in, de, in, de, in de natuur. Ik kan het niet zo goed horen. Oh. oh wacht, misschien al nou wel, ja. <laughs> ja? Ja, sorry. Ja, nou. Oh, ik, ik doe niks anders nu. Ja, ik had de telefoon niet goed genoeg aan mijn oor. Oh! Ja, dan kan ik er ook ja. niet veel aan doen. Um, ja, maar ik, ik, ik vind. Uh, wat voor zeggen wil Had de kunstenaar. Ja, er zijn gasten aan wie ik dat niet vraag. In dit geval, ik zou het niet weten. Oh, hij is al weg? Ja, ja, ja hij is weg, ja. ja. Uh, maar skorpioenen hebben dat, hoor. Die leven, ze liggen, dus die leven heel. Uh, op de rand van dood en leven. Maar ik heb geen bezwaar, hoor. Tegen nee, nee, gelukkig. Kun je, kun je, kunt u mijn uh, sterrenbeeld ook raden, toevallig? Want dat weet ik wel. Nee, ik weet niks van u. Oh. U weet Druifsteen. Mm, bijna goed. Ja. Druifsteen. Ja, een Druifsteen. Dat, dat, uh, dat vind je bij de minnachtieten en de minnachtieten. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, stalagtieten en Ja... Stalactieten... Stalactieten... Dus het zijn tieten die lekken... Ja. Stalactieten... En meelektieten... Dus stalactieten die geven... En die melactite die ontvangen. En daardoor... Door de kalkaanslag worden die groter. Bent u wel eens in die groter geweest? Ja, ja, ja. Ik heb zoveel... Die zijn ook mooi, hè? Die, die dingen. Ja, dat is fantastisch. Daar komt geen mens. Dat is niet door de mens aangeraakt. Wij komen pas veel later... Miljoenen ja. jaren. En dan is het er. En dat bedoel ik. Dat is niet door de mens aangeraakt. Okay. Daar heeft de mens geen, druppel, geen, geen druipsteentje aan het bijgedragen. Dat, dat komt, zij dat, allemaal van boven in de natuur. En als ik nu, mijn, als ik nu mijn sterrenbeeld noem. Weet, weet u dan iets over mij? Want ik ben ja, daar zelf nee. niet zo in thuis. Oh, zou ik het zeggen? Ja, hoor. Nou, ik ben niet echt geïnteresseerd, of wel? Ik ben zeer geïnteresseerd. Oh, oké. Okay. Boogschutter. Ja, kijk. Die booschutter uh, dat was bijvoorbeeld uh, Toon Hermans. Oh. Uh, dat was uh, God, de hele beroemde. Beethoven was een booschutter. Ja. Het zijn hele grappige en muzikale heet, mensen. Doen ze heel weinig, maar als ze schieten, schieten ze in de roos. Dat moet voorbijzetten. Ja. ja, ik weet niet of schieten, dat voor mij geldt. Wat zegt u? Nee, ik, ik zit me af te wachten. Ik denk niet niks. Nee, ik zeg, ik, nee ik, het is niet altijd waar, volgens mij. Maar goed, ja, er zijn altijd uitzonderingen. Slorig zijn ze nonchalant. Och, leer ze me niet kennen, de boodschutters. Ik, ik heb het dus niet uit bladen. Hè. Ik heb het dus uh, twintig jaar lang gedaan met mensen waar ik mee samenleefde. Vroeg ik altijd om een beeld te krijgen van dus, uh, de sterrenbeelden. En de boogschutter... die uh, ze mij niet kennen. Die ruimen niks op. En, maar wat ze doen... kan heel kunstzinnig zijn. Ja. Ik geef u dus een hele... hele mooie boogschutter uh, van Beethoven. En die werkt ook heel zorgelijk. Dat, dat, dat, dat daar nog niet uit is gekomen. Dat, uh, uh, uh, uh, die werken van hem zijn de eerste tien jaar helemaal niet uitgevoerd... omdat niemand dat aankomt. Maar over schoonheid gesproken. Ja. Ik, uh, ja. ik dank u wel voor deze les... Het horrors... is geen les. Nou ja, niet voor mij is het een beetje een les, want ik wist het nee, niet. Nee, het zijn geen lessen. Le -lessen nee, de natuur kent geen lessen. De ja, maar, natuur maar, kent geen enkele les. Maar dit was Alleen geen natuur. Alleen vanzelfsprekendheid. Goed, nou ja, dat, nee, ik durf het geen les meer te noemen... maar toch bedankt voor deze informatie. En een hele prettige nacht. Goeie nacht. verder. Oké, okay, dank u wel. Doeg. Uh, even kijken of er nog wat gemaild is toevallig ksaluna.ncrv.nl Er is heel veel gemaild... maar niets over dit onderwerp. En getwitterd is er ook al een tijdje niet meer. Dus gaan we naar de volgende beller. En dat is Ellie. Goeienacht. Goeienacht met Ellie. Um, ik heb het programma helemaal niet geluisterd... pas na het nieuws ingeschakeld. Maar wat ik mooi vind, weet ik wel. Nou. Ik vind heel veel mooi. Maar wat ik vooral heel mooi vind... is um, het proces... ...van je kinderen om te zien naar de volwassenheid. En als ik daar één ding uit licht... ...want dat is natuurlijk ook heel breed wat daar mooi aan is... Ja. Uh, ...in deze maatschappij... ...waarvan je toch gauw een bepaald oordeel over jeugd hebt... ...door allerlei zaken. Hè. Ze zijn alleen met de sociale media bezig. Ze zijn wat egocentrisch. Ik bedoel, de maatschappij is eenmaal veranderd. Hoe ik als puber was... Dat kan je ook niet meer vergelijken met hoe kinderen nu puberen... of hoe ze in het leven staan. Maar waar ik bij mijn kinderen uh, bewondering voor heb... dan nou zijn alle drie mijn kinderen gediagnosticeerd ADD. En bij de een gaat het beter en de ander nog niet. Die is er nog niet, heeft nog een lange weg te gaan. Maar daarmee wil ik alleen zeggen... ze hebben zo hun pieken en dalen gehad. En nog steeds. Als ik zie de, em de empathie die dan toch in de jeugd zit, waarvan je hè, en die vaak niet zichtbaar is. Ik, heb, ik ben zelf 51, ik heb jonge collega's, hbo-mensen uh, die uh, van die leeftijd. Ik heb ze nog jonger, ik heb ze ouder dan ik. En daardoor kan je dan heel leuk verschillen zien hè, van hoe mensen in het leven staan. Neem alleen al uh, hoe 30 jaar geleden... ...dingen op kantoor... ...en dan heb ik kantoor in zijn algemeenheid... ...bedoel, ik ging... Uh, ...hoe je toen bijvoorbeeld als... ...of dat je nou klerk was of secretaresse uh, uh, ...diende te ageren of reageren... ...of hoe je dat nu moet doen... ...dan zie je zo die verschillen... ...maar juist omdat mensen al gauw zeggen... ...we leven tegenwoordig in een intolerante maatschappij... ...mensen zijn gejaagd en dat zijn ze ook... En, ...maar toch zit er best nog heel veel dingen die er echt wel zitten, maar je moet soms verder kijken. Ja, maar wacht, als... wacht even, want het gaat, uh, ik probeer het nog even te volgen. Of niet ja. nog even, ik probeer het te volgen. Uh, ja. En u begon met kinderen en kwam daarna op uw werk uit. Maar zullen we even bij de kinderen blijven, vindt u dat goed? Ja, ja. Uh, want het, het zien opgroeien van kinderen, wat ja. maakt dat zo mooi? Ja, um, je ziet jezelf terug in je kinderen op een bepaalde manier waardoor je anders naar jezelf gaat kijken. Waardoor je toch een soort reflectie krijgt. En ja, je eigenlijk denk ik, dat voelt bij mij wel... Uh, doordat ik mijn kinderen heb opzien groeien met al hun struikelblokken... zie ik zoveel dingen waarvan ik uh, in mijzelf terug... waar ik vroeger niet mee om kon gaan. Of er werd vroeger veel minder gesproken over dingen... He, dingen sprak je niet uit. Nou vind ik nog steeds dat je niet alles uit hoeft te spreken. Misschien is dat het. Dat ik, dat ik denk... Goh. Um, ik word een beetje emotioneel van. Ik wilde... Dat ik toen... Um, uh, ja, geweten had wat mijn kinderen nu al geleerd hebben. Dan was het misschien voor mij het leven makkelijker geweest of niet. Ik weet het niet. Maar dat raakt mij. De, dat proces waarin kinderen... Um, ook naar elkaar toe. Um, eerst bijvoorbeeld kort door de bocht zeggen... nou, met die ga ik nooit spelen, hoor, uit school. Want dat is zo'n... Uh... En dan jaren later... Uh, ze tegenkomen en zeggen... man, dat is een leuk joch. Of, weet je, nou... Uh, ik zeg "Oh, ik zeg vroeger wilde je nooit met hem spelen... want je vond hem... weet ik veel wat hij er dan van vond. Daar hebben ze nu een andere kijk op. Nou, natuurlijk, dat is logisch. Want dat is ook het proces van het volwassen worden. Maar dat raakt mij gewoon. En dan denk ik... Dat vind ik of grappig. De ene keer word ik emotioneel van... de andere keer zeg ik eigenwijs zeg Ik ik je wel, ik zei het toen al tegen je. Maar dat is ook ja, schoonheid. Want ik, ik probeer nog steeds ja, te zoeken ik. naar wat, dat dan, wat daar dan de schoonheid in is. Ja, ik denk het proces, denk ik of zo, van het, het, menselijk, ja, het, het menselijke aspect. Het, het, ja, ik kan het zelf niet zo goed verwoorden, maar ik vind het gewoon een heel mooi proces... Nee, dat, dat, maar dat, dat vind ik ook. Dat is ook zo. Ja. Maar bij u is het dus ook nog wel moe, moeizaam geweest af en toe. Want u heeft drie kinderen met ADD, zegt u. Ja. En dat, zijn, dat is concentratie? Een concentratieprobleem? Ja, vooral concentr uh, het uitzicht vooral... Mijn kinderen zijn geen stuitenballen, om het zo te zeggen. Zoals ADHD. Is. Nee, ja. Het is vooral de warrigheid in het hoofd. En uh, de concentratie. En, en uh, het uitzicht vaak... Het zijn toch wel over het algemeen... Ik kan niet voor, ik ben geen arts. Um, kinderen die met een bepaalde passie dingen doen. Hè? Want, maar goed, er zijn heel veel kenmerken van ADD... en de een heeft meer last van bijvoorbeeld perfectionisme... wel willen, maar zichzelf niet aan kunnen sturen. Of, um, uh, ja, als ik nog een... Uh, bijvoorbeeld de, de boel niet overzien en al gauw overspoeld, zich overspoeld voelen. Ja, dat lijkt eigenlijk op stress. Dat hebben ze ook vaak... Um, um, ik ben mijn verhaal even kwijt. Nou, het, het ging erom dat, dat, uh, dat zij met problemen zijn uh, grootgebracht... Uh, en dat dat met concentratie te maken heeft. Ja. Maar, dat het, maar mijn, mijn vraag is dan eigenlijk... Dan, dan is het nog steeds mooi om dat proces te zien. Ja, omdat je ze toch heel langzaam ziet leren... om met hun eigen tekortkomingen om te gaan. Dat ze zichzelf leren kennen... Ja. Ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. En een goede nacht. Hetzelfde. Dag. Ben. Goeienacht. Goedenacht. Wat vind jij mooi. Ja. In het alledaagse. De schoonheid in het alledaagse zoeken wij. Ja, nou, in het alledaagse. Ik, het, ik wou het meer over de kunst hebben, eigenlijk. Ik zie in de, de, de mooiste schoonheid in kunst in het lijden van... De kunstenaar. En, ja, dat is dus heel... nu hebben we het over de schoonheid in kunst. Ja. De schoonheid nou, van ja. kunst. Voor, voor mij is het makkelijkste praten over muziek. Hoe slechter het gaat met de muzikant, hoe mooier de muziek is. En dan gaan ze ook nog, zijn ze vaak heel jong als ze die muziek maken. Dan gaan ze ook nog vaak heel vroeg dood. Maar ze hebben een soort. Ellende, die ze weten om te zetten in schoonheid. En vind je die ellende dan mooi... of vind je de schoonheid die dat voortbrengt mooi? Ja, hoe hun dat weten te... ja, te, weten te dat, dat, dat vind ik mooi. Die ellende vind ik niet mooi, natuurlijk. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Uh, ja, Henk uh, Williams. Die, die maakte allemaal tragische liedjes. Op zijn dertigste dood. Jim Morrison... Prachtige liedjes, alsof hij 80 was. Ook op zijn 27e dood. Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht. Die, die, ja. die heeft, toen hij die, 20 toen die was, heeft hij muziek gemaakt waarvan je denkt, hoe is het mogelijk, hè? Nou, Bob Dylan ook. Dat had, met het lijden, dat had dus met het lijden te maken, denk ik. Ja, dat, dat, dat zit hem daarin. Van Gogh, die is ook niet oud geworden. Maar zijn, zijn schilderijen zijn zo volwassen, alsof hij die, alsof die 100 is. En dat, dat zit in heel veel muziek. Hendricks ook. Die, die maakte zulke muziek. En, en uh, onlangs, uh, hoe heet ze die Engelse zangeres is? Die, uh, die ook pas, pas uh, overleden is. En, uh, even een naam Amy Winehouse. Amy Winehouse ook. Die kon ook zo volwassen. En zoveel pijn kwam er doorheen dat het voor ons mooi werd. Om, om... Ja, dat, dat voelen wij ook. Alleen we kunnen het niet uh, verwoorden natuurlijk. Ik moet opeens aan Frans Bauer denken, ik weet het ook niet. Omdat hij zo vrolijk door het leven gaat. Die muziek... Is... Ja, dit, dit, ja, maar die heb je ook natuurlijk. Je hebt, je hebt, je hebt dance en je hebt het, het, het, het verkoopt als een trein natuurlijk. En, en dat gaat allemaal prachtig. Maar ik, ik denk niet dat het zo stand zal houden als, als de voorbeelden die ik net zou noemen. Nee, want het is dus mensen die minder lijden... Zo, tenminste in dat moest moesten dus even aan Frans Bauer denk. Ik denk als ik hem zie, dan denk ik dat dat bij hem met Leiden misschien wel meevalt. Dat weten we natuurlijk niet zeker. Hè? Maar dat ja. zijn dan minder aansprekende plaatjes voor jou? Ja, de tand des tijd. Of, of het dat kan doorstaan. Dat is maar de vraag, hè? Dat, dat, dat is dan de vraag. En, en gewoon die oude dingen van... Nou ja, ik, ik ben een groot henk Williams fan Maar I'm so lonesome, I could cry. Nou, daar zit alles in, gewoon over hoe hij dat verwoordt. Wat zit daar en dan, wat in, zit daar dan allemaal in? Ja, daar zit, daar zit zo'n eenzaamheid in. Zo'n ongelooflijke eenzaamheid. En, en, dat, ja, die man is aan het dranken gegaan en die heeft zich eigenlijk kapot gedronken, gewoon voor, voor zijn dertigste volgens mij. Hele mooie eenzaamheid. Ja, het is prachtig. Het is heel vervelend voor hem. En ja, Bob Dylan vind ik ook zo'n voorbeeld. Die heeft het dan overleefd. Maar zijn de beste nummers. Die heeft hij geschreven zo, zo rond die tijd. Gewoon. In the... Keith Richards, daar zijn nog zo heen. Die, die, die heeft ook niks meer toegevoegd nadat, hij, nadat het goed ging. Yeah. UB40. Prachtige band toen ze echt jong waren. En UB40 is unemployment benefit. Toen ze werkeloos waren. Echt prachtige nummers. Toen ze miljonair waren. Ben? Dat, toen ging alles goed en toen, ja. toen was er niks meer. Noem, want we, hebben, we, we zitten te zoeken naar Henk Williams. Die is er niet. Die hebben wij niet. Dat I, I'm so lonesome I could cry. Noem eens een ander mooi nummer. Een ander mooi nummer. De Doors noemde uh, je? De Doors? Uh, nou, Henk Williams die heeft wel ook... Nou uh, ja, dat heeft hij nog niet gedaan. Dat heeft die dochter van... Uh, maar mag ook een ander artiest zijn. Wat, wat zou jij nu willen horen? Iets wat, wat een mooi voorbeeld is van, van dat lijden dat je terug hoort in de muziek? Als terug in de muziek... Dan vind ik... Bob Marley, maar die lijdt voor zijn hele volk dan weer. Nee, het moet, persoonlijk, het moet persoonlijk. Amy Winehouse, is dat leuk? Amy Winehouse, ja. Black to Black. Back to Black. Back to Black. Zijn nu, we hebben nu we hebben 18 mensen aan het werk gezet om dat te zoeken. En één van die 18 heeft het gevonden. Ik, ik dank jou wel, Ben, voor het bellen. Ja, oké. Okay, graag gedaan. Gaan en, wij even aan... naar Amy luisteren. Uh, yep. Doeg. ben heel dankbaar dat hij met deze plaat gekomen is. Ik vind het zelf hartstikke mooi. Back to Black van Amy Winehouse. echt Mooie muziek. Ik had een tijdje niet gehoord. Ik ben blij dat ik het weer gehoord heb. Um, er is gemaild, bijvoorbeeld door Azim Kovac. Die heeft een foto gestuurd. Over de schoonheid in het alledaagse. Dus is een jongetje op een bankje. Er staat verder helemaal niks bij. Dus ik weet niet om wie het gaat. Met daarnaast vier hondjes waarvan ik... Uh, het ras niet ken, maar het is wel een bepaald type hondje. Uh, nou, het ziet er mooi uit op een bankje in het bos of voor een bos. Een paadje op de achtergrond. Je ziet al wat bomen. Het is niet een heel dicht bos, maar uh, het, is, het is wel mooi. En uh, Roy van Ravenswaai heeft gemaild. Geachte heer, dat ben ik... Ik vind heel veel rust in het kijken naar mijn vissen. Het is bijna kunst om te zien hoe deze dieren zich bewegen. Ik heb zelf geen kunst in huis, maar als ik bijvoorbeeld een zware dag heb gehad op mijn werk... dan ga ik in een stoel voor mijn aquarium zitten en kan ik zo een uur kijken naar mijn vissen. Ik ben in het bezit van een redelijke bak en daar zit bijvoorbeeld een Arius Jordani in... die zich heel langzaam, maar wel sier, sierlijk door het water beweegt. Dit is mijn natuur in huis. Ik heb geen kunst. Kunst nodig. Met vriendelijke groet Roy van Ravenswaai. dus. Tog even naar Twitter kijken. Uh, er is niks bijgekomen. Dan naar de bellers. De eerste is Jos. Ja, dat ben ik. Hallo. Hallo. Mijn, uh, mijn kunst staat buiten. Is dat ook uh, kunst? Waarschijnlijk wel, hè? Nou, het hoeft geen kunst te zijn. Wij zoeken naar de schoonheid in het nee, allerdag. Ik begrijp De schoonheid van alle dag. Nou, ja. ik heb een... Buiten staat op de parkeerplaats staat mijn auto. Dat is een blauwe. Een blauwe Twingo. En die is... Heb ik van de winter etterlijke keren af moeten vegen. De sneeuw. Toen was die wit. Nou... En dan was het weer uh, sneeuwbuien voorbij. En dan kwam de lente aan. En ik sta toevallig met mijn auto onder een prunus. En die is roze. En die liet toen zijn blaadjes vallen. En dan had ik een roze auto. Dus ik weer met mijn vegetje alle blaadjes eraf halen. En de hele zomer heeft die, uh, was mijn auto weer gewoon blauw. En nu diezelfde prunus... Die laat nu weer de blaadjes vallen, maar dat zijn groene en gele blaadjes. Dus ik heb vier, vier keer per jaar een andere kleur auto. Dat, dat hebben niet veel mensen, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Ik ken niet veel mensen die dat hebben. Uh, maar je vecht, je, je vecht die kleur er wel meteen weer af, dus begrijp ik. Nou, ik laat hem wel even een dag zitten. Dan maak ik er altijd een foto van. Ja. Dan ga ik even naar beneden, met, met de lift even naar beneden. En dan maak ik er even een foto van. Dat vind ik toch wel leuk. En dan zet ik hem op Facebook. En die heb ik zo allemaal weer afgehaald, hoor. Dus, uh... Waarom heb weer afgehaald, dan? Ja, waarom? Ja, Waarom doe je dat? Ik denk, ach, ja. Ja, dat was vorig jaar al. Dus moet ik moet weer zo ver terug terugscrollen. Dat ik die foto eindelijk eens weer vind. Ja, dan, is het, uh... dan, is, dan heeft het geen zin meer. Nee, dan heeft het geen zin meer, nee. Maar ik zal hem... Uh... Straks weer helemaal weer een foto van maken en dan zal ik hem een keer op Facebook zetten. Maar ik... wat ik nog vragen wilde, ja. uh, heb jij vroeger in Zolle gewoond? Ja. Ja, hè? Ja. Jij ook? Ja, daar woon ik. Oh. Ik heb in, uh, ik ben dat geboren... Toen gracht. Nou nah, ja, dat was het bedrijf van mijn opa en mijn vader. Dat, was een, dat stond drubsteen textiel of zo. Textielgoudhandel, heel goed, ja. Ja, zie je. Ja, andere to en dat zijn mooie pontjes zijn dat, hè. Ja, ja ik paal nog wel eens. Ik, ben er nog wel, ik loop er wel eens langs en dan denk ik... Oh, hadden we dat nog maar? Oh, had je dat maar... Hadden we dat ja, nog was... maar? jongen. Ja. Maar ja, dat ja, hebben we niet meer. Ja, geweest. Ja. niet rijk geweest, ja. Ja, zonde. Maar um, uh, mag, mag je ook een verzoekje aanvragen? Nee, toch? Nou, dat moet je niet nee toch zeggen, want dan... Dan wordt de kans er niet dat groter je, op. Je, je maar omdat meen. je uit Zwolle komt. Maar misschien nu nog niet. Maar wacht even. Wat wil je dan horen? Nou ja, het is heel, ik wil zo graag een liedje van, uh, van Feyenoord. I Will Survive van de Hermes House Band. <lacht> Waarom wil je dat nou? Ja, omdat ik een Feyenoord fan ben. Uit Zwolle? Ook van Pex Zwolle. Ja, natuurlijk. ik weet nog dat ik was bij, toen vroeger bij Peck op de tribune. Dat was zoiets van, ik weet niet hoe het precies ging... maar dat was zoiets van, een, eenmaal zullen wij de kampioen zijn... Oh, goeie, ja, FC volle. Ja, dat weet ik ook nog, ja. Maar FC volle, maar het was in de Pek volle tijd. Dat was toen, ja, het is nu weer Pek, hoor. Ja, dat weet ik, ja. Ja, ja. Nou, grappig. En waar woon je in Zwolle, ja. ongeveer? Ik woon, eh, uh, ik woon aan de, uh, even kijken, uh, hoe heet het hier nou? <lacht> Appel... oh. nee, ja, ik weet het wel. Hoe, hoe oud uh, ben je, Jos? Nou, niet zo jong meer. <lacht> en, maar nee, ik woon aan het Apeldoornse kanaal bij de, de Hortensiastraat. Daar staan oh. nu appartementen. Oké. Okay. En daar en staat dus een dat... blauwe Twingo in de buurt. Die... Ach ja, kijk maar hoor. En, een, en een, een prunusboom met roze blaadjes. Ja, en die combinatie... Ja, dat vind die ik nou kunst. Dat vind ik oh. alledaagse kunst. Het valt niemand op, maar dat valt mij alleen zelf op. Dus jij bent, denk je, de enige die dat ziet? Ja, ik zie dat alleen. De buur, mijn buurman met de auto ziet het ook niet... Nou. Die heeft een witte auto, dus die ziet dit die roze blaadjes. <lacht> maar goed, maar ik vond dat heel grappig. schoot mijn eerste te binnen. Nou, hartstikke nou, leuk dat je gebeld hebt. Ja, ik vind de, die Herman's House Band. We, heb, we, hebben, <lacht> ik, niks, we hebben hem wel, maar ja. ja. Nou ja, de rest wil ik niet. Heb je niet horen, iets leukers wat je wil horen? Nee, de rest vind ik niet leuk. Nee. Verder vind je geen enkele plaat leuk? Jawel, tuurlijk wel, maar dit, dit schoot me ineens te binnen. Ja, denk ja, nee, nog even nee, na, want ik vind het ik vind zo'n afknapper naar Amy Winehouse. Oh ja, nee, maar dat is wel nou... Amy Winehouse was niet mijn favoriet, hoor. Oh. Maar, en nee. de Doors, vind je de Doors niet leuk? Oh ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, oh. dat is jouw favoriet, hè? Nou, nee, maar omdat we het daar ook net over hadden, vind ik, dat vind ik ook heel mooi, ja. Zo, we gaan, dan dan gaan we speciaal voor jou ja? <laughs> zo meteen iets van de Doors draaien, goed? Ja, oké. Okay. Dat zijn we aardig, eigenlijk. Uh, ja, nou, om je, omdat ja. je uit het volk komt. Dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer weer. Hè? Ja, oké. Okay, ja, doei. Ondertussen is er nog gemaild met een foto. Dit is voor mij schoonheid. Dus schoonheid staat zelfs. Uh, zij is helaas niet meer onder ons. Met een groet, Marianne Ja, het is een beetje een vage foto. Tenminste, ik denk dat die heel klein was, die foto. En ik zie hem nu wat groter. En het is, het is een meisje denk ik. Maar... Ja, het ziet er mooi uit. Ik kan niet heel goed zien... maar ik ben ook wel benieuwd naar dat verhaal erachter. Dus uh, mocht je zin hebben om te bellen, Mariana 0800-1121. En... Uh, oh, er is nog een muziekje... nog een plaatje die aangevraagd wordt... door Geke Tibben. Uh, wat, wat denk je van Wish You Were Here... van Pink Floyd? Daar krijg ik de tranen van in mijn ogen. Terwijl ik niet echt aan iemand denk... die er niet meer is. Pure schoonheid... Geke Tibben. Ja, ik, weet niet, ik denk niet dat we nog aan twee plaatjes uh, toekomen. Anders zoek je ondertussen iets van de doors. Jij mag kiezen, goed? Het mooiste. Doen we dat straks. Krijgen we nu uh, aan de telefoon Herman. Uh, ja, uh, ik denk dat ik dat ben. Uit Groningen. Ja, als je Herman heet, dan is de kans heel groot. Ja, ja, nee, er kunnen meer Herman zijn. <laughs> ja, maar ik denk, volgens mij hebben we er eentje nu. Ja, ja. Uh, nou, wat ik wel... Uh... ...alledaagse uh, meemaakt. dat is dan dat er uh, bakjes water staan hier in mijn tuin. Uh, ja. Op een tafeltje en op de grond en uh, op een bankje. En dan uh, komen er uh, ochtends, en ook overdag wel, maar ochtends vooral... ...komen dan ook poezen de, de tuin binnen. En uh, die gaan dan uh, aan het ene bakje ruiken... ...en proeven een pootje erin en weer even snel terug. En dan kiezen ze op een bepaald moment welk bakje water ze die dag... Tot zich nemen. Echt waar is dat steeds een ander bakje? Nou, niet steeds een ander. Dat weet ik niet. De een houdt van wodka, de ander van whisky, de ander van. Maar de ene dag, nou toch gaan ze van, van het ene bakje. De temperatuur moet allemaal hetzelfde zijn, denk ik. Maar er is meer algjes in, misschien dat het wat langer staat. Het is uh, dus, uh, in de zomer doe ik dan wel. Dan vul ik de bakjes bij met gewoon kraanwater. Maar er zijn er ook nog bakjes waar dan regenwater in zit. En dan, ja, soms kiezen ze voor het uh, verse. Uh, uh, ...kraanwater en soms ook weer... ...maar dan ga, uh, proeven ze... ...kijken met het pootje erin en even... Hm. ...aan het pootje snuffelen... Uh, ...likken ze het pootje af en dan gaan ze naar een ander bakje... ...dat is wel heel vermakelijk. Ja, je beschrijft het wel goed, ik zie het meteen voor me eerlijk gezegd. Ja, dat dus echt... ...echt te proeven en uh, kijken en... ...en uh, draaien zich om en dan gaan naar een ander bakje... ...daar proeven en dan dan, dan... ...dan nemen ze een borreltje of een tonic of een... Uh, wijn of. Ja, ik, dat balanceer ik erbij natuurlijk. Maar ze hebben toch een uh, keuzemogelijkheid. En dat maken ze dan gebruik van. Nou, grappig. Ja. Dus, dus jij bent een dierenvriend? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee echt niet. Nee. Oh, dat niet? Nee, nee, nee, dat, dat, nee. Ik vind het ook wel mooi om bakjes water. Dan kan ik, als ik uit, uh, naar mijn tuin naar buiten kijk. kan ik zien of het regent. Want dan vallen de druppels in die bakken. Uh -huh. Uh, hoef ik niet te... Je hand buiten het raam te houden. Nou, kijk, kan ik gewoon denken... nou, ik wacht nog even dat ik naar buiten ga. Dat, uh, het is ook nog eens heel praktisch, dus? Net of je dan een meertje in de tuin hebt... Uh, waar je kan zien of het stormt of uh, regent. Ja, wel, al, al, al die dingen. Maar nee, ik ben, ik ben ook geen ik ben een dierenvriend. Nou ja, in die zin... Ik vind wel eigenlijk dat in de zomer in elk geval... die katten in de buurt en die poezen... Uh, vind ik wel een recht hebben op... Een bak uh, dat ze kunnen drinken. Dat vind ik wel. Ja. Nou, hm. dankjewel. Oké. Okay. Goedenacht hè. Ja, bedankt. Dag. Cool. Mevrouw Meijer. Ja, goedenavond. Spreekt mevrouw Meijer. Hallo. Um, we hadden het over de alledaagse schoonheid. Ja. Ja. Uh, wat ik alledaagse schoonheid vind, dat is... Uh, uh, ik rijd een scootmobiel en ik rijd dan uh, langs, onder meer langs kinderen op de markt. En zie je ze lopen, kleine kindjes van 2,5 jaar of zo. Ja. Met die hele kleine voetjes. Ja. En dan lopen ze zo parmantig over straat. En uh, ik rijd dan langs en zonder dat ik naar die kindjes zwaai, dan kijken ze naar me. En ze lachen even, zo'n klein lachje. Hm. En dan zwaaien ze met die kleine handjes. Nou, dat vind ik ongelooflijk. En dat gebeurt niet één keer op een dag, op een rit. Maar meerdere keren. En, uh, en zelfs kindjes die eerst in een buggy zitten, dus klein. En uh, ik kom ze dus tegen. Ze komen dus uh, naar me toe rijden met de moeder. En dan kijk ik naar die oogjes en... We hebben dus oogcontact. Ik heb Met dat kind heb ik oogcontact. En wat gebeurt er dan? Dat kleine smoeltje. Dan krijg ik een lachje. Nou, dat vind ik wel zo mooi. Maar die kinderen ja. kijken u allemaal aan? Ze kijken mij allemaal aan. Hoe zou dat ja. komen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar zo'n dag, ik geniet ervan. Die, die kleine parmantige mensjes. Die helemaal onschuldige oogjes... Dat vind ik ongelooflijk mooi. Hm. En het lopen dus. En het lopen, die kleine voetjes, ja. Ja, grappig. En... Ja, dit, dit, dit zie ik ook meteen helemaal ja. voor me. Ja, oh, het is zo schattig. En dan zijn ze zo groot, mensig gekleed. En, en met met, met spijkerjekjes en <laughs> weet ik veel. Maar ik bedoel, de ogen van die kinderen. Ik vind je... Ik ondervind dan, en dat bedenk, ik, dat bedenk ik niet, maar dat zie ik dus. Dan kijk je recht in de hemel. Zulke onschuldige kinderogen. Dat vind ik prachtig. Heeft u zelf kinderen? Ja, ik heb er vier. En uh, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Oh, en hoe oud zijn die achterkleinkinderen? Wat zegt u? Hoe oud zijn de achterkleinkinderen? Oh, die zijn allemaal al groot. Oh, de achterkleinkinderen. Nee, die zijn, die zijn acht. En dat is een tweeling. Oh, Oké, okay. dus die, zijn ook al, die, die hebben toch al niet meer zo'n leuk loopje? Nee, dat is heel jammer. Nee, die, die voelen zich al heel groot. Ja. En die ogen zijn toch een beetje anders. Hm. Leuk om te horen, mevrouw Meijer. Dank, dank u wel voor het bel. Ja. Mag ik hem klaartje aanvragen? Uh, nou, nee, ja, nee, nee, nee, nee. Doen we volgende week weer. Maar, nee, okay, nee. Oké, nee. Nou, we hebben nu iets staan, klaarstaan. En daarna doen we geen muziek meer, denk ik. Oké. Okay. Helemaal goed. Wat, wat, wat was het? Ik ben toch wel benieuwd. De Full on the Hill. Full on, full on the Hill. Dus de, de Full de Beatles? on the Hill. Dus van een van de Beatles. Ja. Ja, nou, ik ga het onthouden misschien volgende week of zo. Ja, het is geen muziekprogramma. Ja, okay, okay. Maar wel, ja. <laughs> ik ben er zelf mee begonnen. Stop natuurlijk. Ja, ja maar dus we, hebben nice. de, we hebben de doors nou. Ook mooi, ja. Oh ja. Zult u we ook door... erg van genieten. Zult u... En, en okay. dank u wel voor het bellen. Goed. Oké, okay, dankjewel. Ja, doei. Bye. Mevrouw Meijer was dat. Ik ga nog even een uh, tweet uh, met een foto daarbij beschrijven. Die is van Peter Huigen. En die schrijft uitzicht vanaf de Valkhof in Nijmegen... mijn schoonheid van het alledaagse. En dan zie je de brug over de Waal. En een bootje en wat bomen en wat... een haventje volgens mij, als ik goed kijk. Ik denk dat dat een haventje is. En nog meer bomen en wat groen. En aan de andere kant een molentje zelfs. Als je heel ver kijkt in de verte... Heel vaag monotje. Mooie foto van uh, de omgeving van Nijm en Nijmegen. Hans, wat is het geworden? Light my fire, Light my fire van de Doors. You know that it would be true. You know that I would be a liar. If I was to say to you, Girl, we can...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 Jos uit Zwolle genoten hebben van deze plaat. Ik denk mevrouw Meijer ook wel. En ik in ieder geval ook. En anders ook. The Doors met Light My Fire. En even kijken. Zullen we gelijk naar de telefoon gaan? of even? Oh, daar komen er opeens heel veel heel veel mailtjes binnen. Even kijken wat dat is hoor. Oh. Kleindochter Bes is voor ons het aller, allermooiste. Van Jos van Eindhoven. Oh, en die foto die ik net gezien heb... van het jongetje met die, met die hondjes... Daarvan zegt uh, Azime Kovac... dat jongetje is mijn jongste zoon Stefan... en de hondjes zijn een boomer, twee shitsus en een mops. Oh, ik dacht dat ze dat allemaal hetzelfde waren. Nee, een boomer, twee shitsus en een mops. Uh, allen mijn trots goedjes, Azime. En dan hebben we, ik denk, nog een foto. Oei, oh nee, het is een tekst. De mooiste schoonheid... Uh, is de zielsschoonheid. Die ervaar ik bij de muziek van Beth Nielsen Chapman... Beth, Beth Nielsen Chapman van de cd Sand and Water. Het lied Know When No As You. No know When No As You. Beth schreef en zong dat lied na het overlijden van haar echtgenoot. Een stem met zielsschoonheid. Groetjes van groet van Madeleine. We hadden nog wel een paar plaats kunnen draaien... maar het zit er bijna op. Uh, aan het telefoon, Kees van Grunsven nu nacht Klaas. Hallo. Goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Uh, schoonheid. Ik vind schoonheid... Uh, uh, uh, alles zo mooi. Uh, zoveel dingen schoonheid. Uh, ik zit achter een, een kamer bij ons. Thuis. En dan heb ik daar zo'n bakje staan met water en dan zie ik ooit uh, vijf, zes mussen dat we in het wassen zijn. Ja. Yeah. Dat, dat, dat, dat is schoonheid vind ik. Uh, ik ga ooit wandelen in de bossen en dan Zie ik nou de rondvrouw rond deze tijd... Uh, de bladeren op de grond liggen. Groene, gele, rode, uh, noem maar op. Of Vincent er langs is geweest, bij wijze van spreken. Ja. En dat, dat, dat is schoonheid, vind ik. Een zonsondergang die honderd die, die, die, die kleuren heeft. En met blauw en rood en geel. En, en, en... Zoveel dingen die schoon zijn. en Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet zien. Die zeggen van, ik ga op vakantie en ik zag dit en ik zag dat. En ik zeg, kom eens mee kijken, die staan hier ook. Om de hoek, of weet ik veel. Snap je? Ja, ik snap het, ja. Maar, dus jij, jij hebt wel oog voor schoonheid? Ja, ik, ik, ik zie dat, denk ik. Of ik, of ik, of ik... Of ik ja, ook, eh, bijvoorbeeld als ik dan... S morgens, eh, ga, ik ga meestal op de fiets naar het werk. En dan, voor, vooral in het voorjaar... Als ik dan die vogeltjes gewoon fluit en zo... Dan, dan, dan, dan zie ik niks, dan zie ik die vogeltjes niet. Maar dan, dan... Dat, dat vind ik schoonheid. Dat, dat, ja, snap u? Ja. <lacht> ja, nee, ja, ik snap het, ja. Ja, ik heb, ik heb een soort iemand getroffen die zei van... Kijk, ik ben naar, die was naar Italië geweest, dat weet ik veel. En die had bloemen gezien. Dat uh, waren zo'n mooie bloemen, hè. Ik zei, dan moet je echt eens meekomen, zei ik. Want dan liep ik een stukje verder. En dan stonden ze bij ons ook gewoon in de bergen staan die gewoon langs... Ach, die, die heb ik nog nooit gezien. Hm. En dan ben ik van... Ja, hallo, wat gesprokker dan als je, als, je, als je... Snap je, als je rondkijkt, de front of, of, of... Dat is zoveel schoonheid als je, als je, als je, als je het maar wilt zien... Ben jij nu aan het rijden? Nou ben ik aan het rijden. Nou zie ik niet zo heel veel schoonheid, alleen maar regen. Dat vind ik nog niet zo mooi, maar. Ah, als je goed kijkt naar de regendruppels die over de vooruit glijden. Ja, naar beneden dat, zakken. Daar vind ik in het begin eventjes mooi, maar ik moet nog eh, ik heb zo'n 300 kilometer voor de boeg, dus ik, eh, op een gegeven moment heb ik het al gezien denk ik. Maar inderdaad, dat zijn ook leuke dingen. Daar kan je ook, ja, ook, van genieten, niet te vinden. Kan ook even goed. Ja. Wat zie je veel uh, moois onderweg? Ja, ik, ik rij ook kort s'avonds. Ik vertrek en dan zie ik de zon gaan, De rij is mijn neus, zeg maar. En dan, dan zie ik de dus gooie zon. En dan de strepen van de vliegtuigen. En de kleuren. En, en wolken en blauw. En, en nou, dan val ik kort mijn telefoon en dan maak ik gewoon de foto. Maar gewoon door de voorruit onder het rijden. Het maakt wel niet, maar. Dat vind ik dan schoonheid, snap je? Dat is ja. net als je. Ja, maar dan ga je, dan ga je foto's maken. Ja, onderdraaien. Gewoon onderdraaien. Gewoon even vlug een vlugge foto maken. Van een zon, zonder recht voor mijn neus staat. Maar is dat is dus valt... levensgevaarlijk? Nee, dat valt, dat valt wel mee. <laughs> het valt mee. Het, het, maakt, het maakt niet klaar, maar het, ja, het valt wel, je, je maakt zoveel dingen niet, hè. Maar, uh, <laughs> <laughs> ja, als je maar voorzichtig doet, dan heb je kees. Ja, Case? dat doe ik ook. Ik ben ook heel, ik kijk het even goed op. Het is niet zo van. Uh, en als het dan druk is, doe ik het ook nog niet. Maar als ik zo even niks voor me heb of zo even een fotootje maken. Nou, dat vind, dat vind, ik, dat vind ik schoonheid. Nou, mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Een hele goede reis. Dank je wel. succes met het programma. Oké, okay, doei. Okay, Kees was dat. Uh, ik, geloof, ik hoor net dat Nora zometeen nog graag wat wil vertellen. Nou hadden we, dan hadden we mevrouw Meijer. Ik hoop dat mevrouw Meijer nog luistert. Mevrouw Meijer, als u nog luistert, let goed op nu. Day after day.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 Live, sees the sun going down and the eyes in his head see the way world... See the In his head, see the world round. Ja, het zou wel leuk zijn als mevrouw Meijer dit nog gehoord heeft, maar ik denk het wel, want ze belde nog maar tien minuten geleden. dus dat ze nog wel even luisteren. En ze kan ook nog luisteren naar Nora zometeen, met woord. Maar nee, nee, ik zeg, Nora zit bij mij aan tafel. Ik moet nog even de mond houden, want ik ga eerst vertellen wat maandag in k gebeurt. Dan praat Lex Mol... Mol? Bolmeier met Sanette Nayé, directeur van filmfestival Cinekit. En ze gaan het hebben over de kunst van de kinderfilm... Het Belang van Media, Educatie en de 27e editie van het festival. Zometeen nog één beller. Maar eerst Nora, wat vind jij nou heel mooi in het alledaagse? Ja, misschien is het niet heel alledaags... maar ik ben opgegroeid als uh, dochter van een fotograaf. Dus wat ik me sowieso heel goed kan herinneren... dat zijn geuren van ontwikkelaar en fixeer en dat soort dingen. Maar het mooie in het alledaagse, dat vond ik altijd... en misschien is het niet echt alledaags, want het is best wel technisch... dat is het geluid... Van een ouderwetse sluiter, dus van de haasgeblaat ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, het is of niet, niet meer sluiten van aanzien. Leica. In ieder geval moet het wel een camera zijn waarbij dat geluid echt vol aanwezig is. Een echte niet van de digitale vrouw, hè, die bij mooi aan geluid denkt. Ja, maar dan ja, wel meteen. weer aan geluid van visuele apparaten. Ja, die zit zoveel in dit antwoord. Zit zoveel ja. in. Jammer dat we niet een heel uur hebben om het dat, daarover te dat, hebben. Dat, dat, dat ga ik ja. voorstellen, voortaan gewoon een uur met Nora. Ja, ik vind het een goed idee. Hé, hey, maar je ziet er een beetje stijfje uit. Oh, ik zit als een plank in deze stoel, inderdaad. Ik ben uitgegleden over een uh, tasje van een riem en het lichaam verstrakte om overeind te blijven. Vind ik trouwens een goede reactie. Hè, dat je dus niet meteen achterover valt en met je kop tegen de, de vloer aangaat. Maar. Um, het heeft wel het effect dat mijn rug verstijft is nu. Maak zitten, ik ga zo meteen woord presenteren. Kijk, hoor die weg gluit? Oh, ja, dat mooi. was hem. Een... Ja, nu, nu stil, want nu hebben we nog een luisteraar... en die gaan toch voor in dit programma. Tia? Ja, ik, ik heb een uh, mooie samenvatting van deze avond. Een oude wijsgeer, en ik dacht dat het praten was... maar dat weet ik niet zeker, die zei... hoeveel schoonheid ontvangt ons hart door de ogen? Oh, doe hem nog één keer. Ja? Nog een keer? Ja, graag. Hoeveel schoonheid ontvangt ons hart door de ogen? Hij is mooi. Ja. Plato. En vind ik ook. Ja, ja. Nou, wat een en, mooie het, afsluiting en, van dit en, programma. Ja, ja dat, je, dat, je, dat je het zien mag. Dan, heb je, ja, dan ben, je, ben je toch wel rijk. Ja. Je ziet iets en dat gaat direct naar het hart. Ja. <laughs> ja, nou, hartstikke bedankt. Je kunt geen plaatje meer aanvragen. Misschien bij Nora. Doe jij nog plaatjes straks of niet? Nou, daar hebben we vannacht okay. inderdaad geen ruimte oh. voor. Maar als mensen dat willen aanvragen... dan kan het via woord.vpro.nl. Oh, ja, ja. Die reclame meteen. Tia, dank je wel, hè? Nee, contactmogelijkheden. Goeie. Goedendag. Doeg. Ja. Uh, ik dank iedereen voor het bellen, het mailen, twitteren... wat dan ook, het luisteren naar Casa Luna. Uh, ik wens u heel veel plezier bij Nora. U kunt haar bereiken via woord.vpro.nl. En uh, wat ons betreft graag tot maandag. En wat mij betreft tot vrijdag.